Het gebouw. Hij moet daar niet bij zijn, ik wil dat niet. Ik wil zien wat jij daar allemaal gaat doen. Maar dat weet je goed genoeg. Ik mag meespelen in Vagevuur en jij gaat mij niet tegen. Nee, dat zullen we nog wel eens zien. Rijd jij rij Is het hier dat je afgesproken hebt? Uh -huh. Edwina heeft gezegd dat ik hier moest wachten op Baldomera Duran, de technische directeur. Maar waar is ze, Edwina? Aan oh, repeteren, zeker? Kijk, ze komt juist in beeld. Wat, wat is dat voor iets, zeg? Wat zijn ze er allemaal aan het doen? Ze zijn weer mannen aan het folteren, mevrouw. Oh, dag meneer, is meneer Duran hier al? Ik heb een afspraak met hem. Oh, en u bent? Dina van Kleven. En dit is mijn moeder. Uh, aangenaam, ik dacht dat je zusters waart. U bent hier dus ook acteur? Nee, mevrouw, nee. nee. Er zijn jammer genoeg geen rollen in dit stuk voor Mannen met een Mang Been. speel hier voorlopig alleen maar voor concierge. Oh, oh. Dina, aan zoiets ga jij niet mee meedoen, geen sprake van. Maar waarom niet, ma? Omdat er bloot te zien is? Doen niet zo preuts, zeg. zegt. Gij vooral me. In godsnaam, ze zijn elkaar daar aan. aan. aan. Met, met een borstelsteen moet dat nu echt opstaan? Het is niet om aan te zien. Ga dan voor, ma. Al dat zinloos geweld moet dan nu ook nog in theater getoond worden. Oh, dat is afschuwelijk. Ja, inderdaad. Maar niet minder afschuwelijk dan een koning die zijn familie uitmoordt. Wat heeft de hier nu mee te maken? Doe niet zo achterlijk, ma. Lorenzo heeft het over Shakespeare. Lorenzo? Je kent mekaar dus. O, nee. Uw dochter heeft me gisteren gebeld. Herinner ik mij opeens. Aha, you've arrived. Great. Jij uh, zijt Dina, welkom. Welkom. En jij uh, zijt uh, Baldomero Dura? Uh, no, madam, ik ben Max Kleisters de regisseur. Uh, Dina Daling, ik ga u meteen voor de leven moeten gooien. Je wilt toch, hè? Het is dus echt waar ik mag meespelen. Ja, nee. eh, short, sure, short, short. Sure. Baldomero heeft me daar straks over gebeld. Hij heeft de sollicitatie nog eens goed bekeken en volgens hem zet jij de ideale vervangster. Kom op, no time to lose. Kom on, Daling. Dina, Dina, momentje. Ik ga daar niet mee akkoord. Dina, hier blijf. laat, maar ik ben aangenomen. Ja, Oké, okay, so. oh. Dina. Het slachtoffer was naakt. Zijn handloze rechterarm lag in een hoek van 90 graden met zijn lichaam, netjes in het midden van de garage. Rond zijn nek zat een ijzerdraad die ongeveer een halve centimeter diep in zijn nekvlees zat. Aangezien er geen bloed was in de garage, is het duidelijk dat zijn hand pas een tijd later is afgekapt. Is. Wat voor tijd, Stefan, overlijden geeft hij voor het moment aan? Uh, even gezien, uh, tussen middernacht en 1, 2 uur. Meer had dokter Dupont voor het moment niet te vertellen. Tenzij dat die hand wel degelijk met een bijl of eventueel een soort kapmes van verfaille zijn rechterarm afgeslagen was. De grote vraag is nu wel. Waar is die hand naartoe? Ja. De grote vraag is vooral... hebben we nu met twee verschillende daders te maken... of is het toch één en dezelfde? Daar lijkt het toch sterk op, hè? Ja, op het eerste gezicht, ja. Maar er zijn verschillen, mm -hmm. hè? Om te beginnen dat bordje, hè? Dat ah, je ja. daar meegenomen hebt. Ja, hier, se. ik heb het hier. Dat uh, is een kadertje, hè, met die gecalligrafeerde tekst, hier. Ja. Ja, dat lag dus in de garage naast, het vervaillen zijn lijk. Ja, mag ik het nog eens bekijken? Ja, ja, doe maar. Manus Manum Lavat. Ah, ik heb dat helemaal niet gezien... toen ik twee dagen geleden in zijn garage rondgeneust heb. Zou dat nu van hem zijn of niet? De ene hand wast de andere. Dat komt dus uit een oude Latijnse tekst van Seneca. Ik heb dat opgezocht. Hè? Dat zou toch op vraag kunnen wijzen, hè? Nee, nee, mij doet het meer denken aan iets... wat Guido mij ooit eens verteld heeft. Over zo'n oude Latijn van 2000 jaar geleden... Die is een toneelstuk geschreven heeft... waarin op het podium letterlijk een dief zijn hand moest worden afgehakt. Ja, smakelijk, is zeg. Je denkt dat het misschien een soort reclamesunt is voor vagevuur? Ah, in dat stuk wordt er gefolterd tegen de sterren op, Jan. Je weet het, hè. Ik sta van niks meer versteld. Maar goed, we zullen dat voorlopig maar uitsluiten, zeker. heeft u dus zelf opgezocht. Ik zweer het u, ze stond hier ineens hier gisteren. De eerder geweten dat jij zo'n knappe dochter hebt. En u hebt jij haar zo vlug een rol kunnen bezorgen, een hoofdrol dan nog wel. En dat stuk gaat binnen een week in première. Dat is puur toeval, Eliane, echt waar. Ik zit er voor niks tussen. Een van die hoofdactrices heeft ineens afgehaakt. Die naar sollicitatie zal indertijd bij onze Baldomero Duran in druk gemaakt hebben. Maar wat bedoelt gij nu dat ze al maanden geleden gesolliciteerd heeft om hier aan te mogen meedoen. Natuurlijk, wat dacht je nu? Dat anders ineens zomaar in aanmerking zou komen... Max Kleisters is een heel grote naam. Hè. Hij had allemaal achter mijn rug. En die, die Duran, wat is dat voor iemand? Dat is zo'n typische figuur uit internationale showbusiness. Alf half artiest, half zakenman. Maar pas op, zonder hem zou Kleisters dikwijls in de problemen zitten, denk ik. Zonder is wel vriendelijk, hoor. Enfin, voor zover ze iemand zien staan die maar concierge is. Hè? Lorenzo... Jij gaat een beetje op die letten voor mij, hè. Ik weet wel dat acteren haar grote droom is, maar... Ik ben bang dat ze teleurgesteld gaat worden. Jij denkt dus eigenlijk dat ze geen talent heeft. Ja, ik... K ze ziet er schitterend uit. Ze is een waardig opvolgster voor u. Oh, zoals u bleef, Typisch mannen, hè. Die zien alleen maar de buitenkant. Ja, sorry. Sorry, dat had ik tegen u niet mogen zeggen. Vooral niet tegen u. Het spijt mij. Die is u vergeven, Elian? Lorenzo, ik wou met u ook eens spreken over de brand bij ons in de manege. U weet wel waarom, hè? Ik had al zo'n vermoeden. Oké, okay. wat wilt u van mij horen? Commissaris, zeg, dat Daliby van Kleesters, dat klopt ze? Is inderdaad weggegaan met die. die uh, alleen met die Viviana. Viviana de los Nieves. Een naam die smaakt naar meer. <laughs> ja, ja, ja. Weet je, een vrouw, dat, uh, dat je hier ook zo eentje zit, Vermeertje? <laughs> zeg, mogen zoals ik je zo eens een keer moeten zien, he, die Viviana. Zij is amper een meter en een half voor. Maar, je smelt direct, he. Van als ze naar u kijken. Ah, ja, mannekes, mannekes. <laughs> We zijn hier met moorden bezig, hè. Niet met de volgende Glamour-reportage voor de rendezvous. Toch geen Chileense. nee. nee. Nee, nee, het is geen actrice, het is een Spaanse danseres. Ze komt van Sevilla. My. En ze zonder omweg vertelt dat Kleisters bij haar geslapen heeft. En trouwens ook he, dat ze nog eerst met hem per taxi bij Vervay is langsgegaan. En ze zijn daar direct weer weggereden. En klopt ze, want ik heb dat natuurlijk direct allemaal gecheckt bij de taximaatschappij. Oh ja, voor mij in dat verband. Ja. Doe maar eens aan denken dat ik die kwiebus nog naar zijn oren moet geven. Die niet gemeld heeft dat Kleisters vannacht is komen kijken bij Verfaey. Okay. Dat was vier weer. vier. Ja. Hij mag er viers op zijn. Ja, kijk. Goed, uh, tik uw pv maar uit, André, en leg het dan bij de hoop. Oké. Okay. Oh ja, uh, uw nichtje, of uh, niet? Dat, dat van Madame dat eigenlijk, hè. Dat is precies al vervangen, ze. En dan nog wel door de... Dina van Kleef? Dat is toch die dochter van die afgebrande manege? Ja. Ah, bon, Ja, wel. Dat komt zeer goed uit. Want die wil ik nu eens iets grondigers onder handen gaan nemen, zie. En bij voorkeur zonder mama in de buurt. Toch niet in verband met verfaaien. Jantje, we moeten ergens beginnen, hè. We mogen al eens iemand opjagen, of niet? We hebben alvast een duidelijke connectie met Chili. Dat is al één verband tussen de manege en verfaille. Mm -hmm. En dan is er nog het feit dat Dina gelogen heeft. Want ze is dus wel in het concertgebouw geweest. Op zijn minst al om de conciërge te verleiden. In de hoop hè, van zo'n rolletje in vage vuur te krijgen. Nou ja, maar het is haar gelukt, hè. En dan is er ook nog die onbekende vrouw... die van bij verfaille met 100 gebeld heeft. Nog zoiets, ja. En hoe dan ook... Ze mag nu wel eens geconfronteerd worden met het feit... dat het lijk boven die paardenstal al dood was... voordat de brand gesticht is. Is mm -hmm. zien wat dat misschien oplevert. Fruit Bruinoge, ga haar maar uit haar eerste repetitie plukken. We gaan haar nu ondervragen. Ah ja. Zeg, commissaris, moet ik haar meebrengen... met kleren of zonder kleren? Grapjas. maak dat gewek weg zijn.